Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is publiek welkom bij het Songfestival, dat heeft het kabinet bevestigd. Per show zijn er komende maand 3.500 mensen welkom in Ahoy Rotterdam. De shows maken deel uit van de Fieldlab-evenementen. Iedereen die wil komen kijken moet dus een negatieve coronatest laten zien. Ook zijn er dit jaar alleen zitplaatsen en moeten bezoekers een mondkapje dragen als ze door de zaal lopen. De beschikbare kaartjes gaan naar de mensen die al een ticket hadden gescoord voor vorig jaar. En Frankrijk gaat over anderhalve maand weer toeristen toelaten. Mensen die kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd of negatief zijn getest... ...zijn dan weer welkom, zegt de regering. Het is niet de enige versoepeling. Eerder gaan ook de terrassen weer een beetje open. Net als bioscopen, stadions en concertzalen. En op het strand van Scheveningen kwamen mensen vandaag even onder de pier kijken. Afgelopen nacht botste een zeilboot tegen de pijlers, waarna het schip aanspoelde... Het is een ravage, zagen ook deze mensen. We hebben net even gekeken, er was geen klein, kleine jongen, dus uh, er zat kapitaal in. Ik denk dat ze moeten slepen, lijkt mij. Ja, het zal wel lastig worden met die palen. Het lijkt erop dat de schipper in het donker naar de lichtjes van de pier is gevaren... omdat hij dacht dat het de haven was. En een van de grote bosbranden in Californië vorig jaar had een nogal lugubere oorzaak, denkt de politie daar. Het vuur zou zijn ontstaan toen een man na een moord het lichaam van zijn slachtoffer probeerde te verbranden. The body of missing person Priscilla Castro was discovered in the Stebbins Cold Canyon area, resulting in the arrest of Victor Sarentino. Based on an extensive eight month-long investigation, we believe Sarantino... Bij de bosbranden kwamen twee mensen om het leven. De moordverdachte wordt nu ook aangeklaagd voor hun dood en voor brandstichting. Het weer nog, veel wolken en vooral in het noorden en oosten regen. Later vanavond wordt het wel vaker droog. Morgen is het eerst grijs met hier en daar een bui. Daarna kan de zon ook doorbreken en het wordt een graad of elf. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Maar volgens mij heb ik jou ook geïnterviewd destijds. Uh, nee, ik was er toen als enige even niet bij. Was jij er als enige niet bij? Nee, nee, ik nee. kon niet. Ik, uh, ik en had toen uh, had er iemand anders uh, diensten. Ja, dat had voor me ingevallen toen, gelukkig. Oh, op die manier, op die manier. Maar ben jij wel een vast onderdeel ja, van, uh, van de band? Zeker, zeker, zeker. Ja, ja. want, uh, nou ja, goed. Jullie zijn al een tijdje bezig, hè? we zijn nu, denk ik... Een jaar of drie. Jaar of drie zoiets. Ja, dat, dat moet, ja. moet haast wel. Ja, ja. Kijk, daar komt, daar komt uh, Lanique zelf ook uh, nee, erbij. Hey, sorry, ja, ik had even een sanitaire ja. stop. sanitaire stop, Lanique. Maar dat maakt niet uit. Ja, uh, er, ik, ik, hoorde net, ik, ik hoorde net van Sam dat hij de enige was op die avond... Uh, dat, uh, dat hij niet meedeed en uh, dat ja, daarvan een stand-in uh, was. Ja. ja. Douwe. Douwe, ja. ja. ja. Uh, goede gozer. gozer. Goeie, gozer. goeie ja. gozer. Jullie waren met z'n vier, vijf geloof ik, hè, op die avond.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 En, uh, maar wel wat optreden betreft. En wat optreden betreft, ja zeker. Ja. Dat bedoel ik eigenlijk. Dat ja, hebben we wel wat, uh, wat optreden bedoel, nog wel. Het, op, het optreden zelf, dat de fans van Close to Fire bleven. Ja, ja, ja, dat, dat je daarop mee had ja, kunnen ja, liften, ja. Van, hè, dat het zo druk was. En dat je dan op een gegeven moment. Niet, uh, nee, ik, ik, ik heb hem nog even niet. Maar uh, het, het, dat prima. bij je optreden, waar ja, er extra veel man, mensen zijn. Ja, ja, Dat bedoel ik zelf. Hij is een beetje traag oh, vandaag. Ik ben echt traag vandaag. Maar nee, dat was een goed sfeertje, nu zetten Ja. ja. Uh, was jij ook niet een van de mensen die runner-up of wat dan ook ja. Was geweest? Ja. We waren in principe runner-up, maar Close to Fire, de, de, de lieve jongens, die gingen met alle twee de prijzen ervan horen. De pikken die. echt Ja, en verdiend. Want ze, ze hadden gewoon heel veel mensen meegenomen. Ja. En, uh, goed ja de gesvent. publieksprijs dat ze... Uh, ja, en het, het was gewoon een vernieuwend bandje in, ja. in dat opzicht. Ja.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 Uh, ook uh, nu je het live optreden mist in dat opzicht. Vreselijk. Ja, dat is het leukste wat er is. Voor een, uh, niet voor 30 mensen die dan ook nog eens op een krent moeten zitten. Weet ik allemaal nou, wat. Dertig mensen kan juist eigenlijk superleuk zijn. Ja. Maar uh, liefst niet voor een krent. Dan wil, je, dan wil je juist echt intiem gaan, weet je wel. Ja. Maar ik, ik, ja, ja, jullie kunnen het wel hè? Ja. Want uh, het bewijs is dat jullie dat kunnen Jullie kunnen uh, met een hele kleine setting uh, Kunnen jullie dat Zeker. klein maken Zeker. Ja, Dus Zeker. in dat opzicht kan je van, ja. een, van een zaal Waar jullie toen in hebben gespeeld Kan ja. je dat gewoon in een huiskamer uh, omtoveren ja. Die, die, die, die ja. gaven hebben ja. jullie wel dat ja. zeg moet, ik gewoon Ik, ik moet toegeven zo'n grote zaal is wat leukst hoor ja, dat geloof ik ook ja. wel. Ja, <lacht> ja, ja, het mooie is, we zagen, we zagen, we van de week zagen we een, een filmpje terug van dat optreden. Ja, mm -hmm. van. van het laatste nummer, van de laatste single ook die we nu hebben uitgebracht. Ja. Give Me Your Heart. En uh, op een gegeven moment hebben we een stukje daarin gebouwd dat mensen mogen meezingen. Oh. En uh, mm -hmm. nou, als je dat dan hoort, dat in dat geval 650 man. In ieder geval die ja. illusie hadden we dat dat wat meestond te zingen. Hm. Ja, dat is nog Niet steeds een keer verval. Echt niet normaal. En dan, dan krijg je wel weer energie van: oh, oh wow, ja, ja, ja, ja. daar doen we het ook wel weer. Ja. Uh, toch uh, neem ik aan dat uh, met het materiaal wat jullie nu uitbrengen.. Mm -hmm. krijg je denk ik ook wel reacties uh, terug. Ja, of niet? Zeker. Ja, we hebben een reactie terug gehad. van een, uh, van een maatje van me. Mm -hmm. ja, die, die kwam naar me toe en die zegt: Yo, ik heb een nieuw, een nieuw meisje. En uh, ja, we gaan al een paar maandjes met elkaar. En uh, ja, weet je, de, de Summer in Amsterdam.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 Nog één ding, want ik zag een Instagram-post uh, voorbij komen uh, dat jullie vorige week uh, bij de Sound of Halen bij uh, ja. collega Rudy Nicolaan waren mm -hmm. geweest. Uh, waar ging dat over? Want ik, ik heb het in de gauwigheid een beetje uh, gemist hoor. Uh, nou, we zijn, zijn niet bij hem geweest, we hebben gewoon online. Uh, oh, online. Uh, oh, dat is een beetje een soort uh, Zoom-aanspraakje. Uh, ja. uh, nou, nou, nou, niet, niet eens een soort. Nee, nee. Nee. Nee. Gewoon echt letterlijk Zoom-aanspraakje ja, ja? hadden gehad. Uh, dus gewoon even via inloggen, heup, hij, hij ja. het op een padsen ja. ja. en gewoon kletsen. Ja, dat ja. gaan we wel binnenkort daar een keer spelen. Ja. Wel nou, echt gewoon we met oh, Oké, okay. dus, dus ja. We moet moeten nog gaat. even een datum prikken, ja. maar het ja, is nu een, een beetje lastig met corona. Maar ja, Rudy, als je luistert, we komen nog steeds heel graag. Oké, ah, oké. Okay. Ja. Okay. Nou ja, goed. Nou, Rudy is nu bezig, denk ik. Hij ah. ja, ja, zit in hetzelfde tijdslot als wat wij. Ah. Ja, ja. De ja. De de concurrent.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 bij de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf niet hebben kunnen draaien. En dat uh, is bijvoorbeeld deze. Nederlandstalig werk, wel hip-hop. Suria in de coupé. Die paar aan de nation, dankzij dames. Vanmor, 1, en 3.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 het is Nee. Ik ben blij met de weinige tijd die je krijgt, Want de reis is voorbij als ik toegeef. Dus ik schrijf nog wat rijms in de kop Het is een reis die geen einde of doel heeft nee. Maar de trein gaat zo rijden Ja, het is tijd en ik moet mee Ik word blij als ik die bekers in mijn kast Zie of rijm terwijl ik in de regen door de stad fiets Niet dat genieten altijd beter is dan afzien Maar ik ben gedreven door een passie En zie wel dat het niet betekent Als ik niet kan delen met mijn matties Maar ik ben alleen als ik mijn pad kies Ik zie mijn geest als het probleem van chemische reacties in mijn schedel. Dus ik geef verder geen reden voor mijn actie. Nee, fuck it, ik heb een streven, maar verwacht niets. Ik wil alles, maar ben ook tevreden met een fractie. Het leven is fantastisch, dat zeg ik vaak. Omdat die instelling alleen op het leven een stuk relaxter maakt. Omdat ik en haat, zoek ik me rug. Maar omdat niks vanzelf gaat, voel ik de druk. Dus ik wil het beste stuk van de beste taak. Maar ben me bewust dat de rest misschien net zo lekker smaakt. Je ziet me in de trein met de moed mee. Hoop ik schrijf, nog wat rijmt in de coupé. Het is een reis die geen doel heeft, nee. ik ben blij met de weinige tijd die je krijgt. Want de reis is voorbij als ik opgeef, dus ik schrijf nog wat rijm in de kopijn. Het is een reis die geen einde of doel heeft, nee. maar de trein gaat zo rijden. Eigenlijk best wel tij tij lekker, dus uh, volgende week uh, er nog een keer uh, bij zetten. Dit komt uit de koker van de uh, muziekredacteur van 3 voor 12 Noord-Holland. Oh, is... Kirina Gijzen.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 dus ga er dan alvast uh, maar voor zitten. De eerste van vanavond is in die air. Uh, kan je er iets over vertellen, Leniek? Um, ja, het is eigenlijk voor mij begonnen als een protestliedje tegen uh, al het gestres van wat ik op dat moment meemaakte. En toen zei ik tegen mezelf: even rustig aan maat. En dat is dit liedje geworden. Oké. Okay. Ja. of time to fail Sitting here thinking with the grass between my teeth This must be the good life How long before I'll leave Rest your head and slow down Rest your the rhythm of the water and the air we breathe singing till the sun You want to hear? I'll write the story for the show. Happy Ever After, as the real world is tonight. We don't tell no stories, only goodbyes of the night. Ja. Hmm. <coughs> even Ik weet niet precies wat er gebeurt, maar ik zie uh, Sammy denk keer uh, naar achteren springen in de spurt. Ik weet niet, uh, donderde er iets om of wat dan ook? Was het een kopje? Nee, nee. De, mijn telefoon ging af. Oh, de telefoon ging af. Ja. Wie heeft het euvelenmoed om Lanique lastig ja. te vallen? Nou, bij, de, de, uh, Wiebe, de, de lieve jongen die ons helpt met, uh, met, met de website en zo. Ah,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 Dat is dan weer wel heel erg leuk. De stemming zit er goed in en dan ja, kunnen dus we weer naar... Hij maakt hem, hij uh, he, ja, ja, ja, maakt ja, ja, ja, ja. Als ik een brug maak, dan krijg ik weer op personenmeter van Tino Stuy, maar dat, uh, daar heb ik nu even lak aan. Ja. Um, want we gaan het uh, over hele goede gevoelens hebben namelijk, uh, want de stemming zit erin. Feeling good, feeling fine, yeah. heet dat liedje.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 Thought that I could bend and turn the world, but now the rain comes pouring in, and I'm feeling good, feeling fine. She is so.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 Dat heb je ergens vlot gedaan in die drie minuten. Zij je toch? En dan lijkt het net alsof hij even zitten bouwen. <laughs> <laughs> ja, zullen, we, een zullen we die teksten maar voor dinsdagmorgen bewaren? Want uh, dat is een beetje een uh, onzinprogramma wat, uh, waar ik ook al mee werk. Uh, ja, dat, is, ah, dat, dat zijn Ger Loogman, Frank Paardenkoper en Tino Stuy. Dat, uh, dat is wel, wel interessant, uh, maar uh, het is ook een show.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 En sinds kort hebben die jongens ook een podcast. Oh, oh. Ja, dat kan je ook missen hoor. Dus, <laughs> <laughs> dus, uh, dat is wel uh, een goede om, uh, om gewoon je ja, te gaan. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, je maar kan het missen. Nou, in dit geval, uh, dit programma zeker niet. Want nee. uh, dat <laughs> wat, uh, ik bedoel, jullie hebben wat te vertellen. Zeker. Uh, jij zat al heel stiekem aan mij te vragen. Oh ja, er ging mijn eerste single over. Nee, nee dat zei ik niet. Uh, nee, net zei ja, je vorige single. Hoor. Ja, nee, ja, dat vorige liedje uh. wat we hebben gespeeld. Oh, vorige liedje? Ja, dat liedje wat je net hebt gespeeld. Feeling. Goed. Ja, want ik ben benieuwd uh, hoe, hoe komt dat older? Ja, daar zit wel een positieve vibe in. Dat, dat sowieso. Ja. Uh, en in die Air, daar haalde ik toch ook wel heel erg... een beetje op. ademhalen, rustig gaan, uh, ja? slow down. Ja, dat, dat, cool. dat gevoel dat kreeg ik uh, wel heel ah, erg. Dat was wel de bedoeling. Oh, ja, ja want dat, maar goed, dat kan iedereen ook voor zichzelf uitleggen. Hè? dat liedje, dat moet...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 Uh, gevoeliger van het uh, van het oh, ja dat, dat, dat, ja, dat, dat is Lanikoe dat is echt een, is dat, is die, toch die, nog niet die belt ja? me wekelijks janken top ja. nee, nee dat is niet waar nee, nee, uh, nee, gevoelig, nee elke gevoelig, dag gevoelig van de twee ik denk dat we allebei eigenlijk vrij nuchter zijn ja ja maar wel ja. heel lief en wel hele kleine hartjes ja. nuchter en kleine hartjes ja, ja.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 Paar weken, dat is maanden door. Dat ja. is eigenlijk wat je buurman zegt: hè? Ja. het uh, gewoon omarmen ja, ja. Uh, in, uh, in dat opzicht. Ja, Moet je eigenlijk ook tegenslagen kunnen omarmen in dat opzicht? Ja, Heel filosofisch de, ja. gesproken. Natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ik, de, ik denk zonder een tegenslag dan. dan dat... No guts, no glory. Sorry. Ja, zeker. Ik ja. denk dat tegenslagen je, je, je pad van je leven uh, enorm kunnen bepalen. Ja. Heb je al uh, met tegenslagen te maken gehad, Sim? Ja zeker. Ja. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja. ja, zeker. Jij ook of niet?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 Ik ben er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 be overthrown before I wake up Life has never been so good lying here on the floor I've seen the poor oh, voice, dreaming of these lips of yours, let me fall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 Falls at arms will hold us together once more. The sun shines so hard that my skin already starts to burn, and the smile of alcohol goes through my mouth.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 Come and sing with me when the night falls our arms will us us together one small Yeah da ya, da yeah and die i die yeah die i die yeah die da da da got to die yeah to die i die yeah die i die die drinking ain't gonna out loud. Come and sing with me when the night falls. Our arms will us together once more. It's summer in Amsterdam, and the people are drinking and yelling out loud. If you come and sing with me when the night falls, our arms will. Together to one Ziet uh, ik, zie het hele beeld uh, voor me. Dit, ja? ja, dit heeft uh, toch wel een, een beetje een, een Ramse chauffeur gehalte, maar Oeh. ik zeg er ook nog bij: wow. ja, ja, ik zeg er ook nog bij uh, dat dit uh, ook nog een vleugje van de Dubliners uh, erin uh, zit. Dus het, is uh, ja, nice. het hey. zitten, er zitten twee dingen zitten erin, en bovendien, ik, uh, ik het zou niet misstaan om gewoon hem ook in een Ierse pub uh, te spelen, denk ik hoor, Dit, dit nummer.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 like Capurico. There's no escaping this, go ahead, be a miracle. Now everything I need is cigarettes and some Damero. There's no escaping this, go ahead, be a miracle. Now everything I need is cigarettes and some Damero. I felt the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 You say you wanna get over me, and I wanna lay under you. You say you don't want no more fights, but a bitch like me on your side.